Pinocchio. Meer dan 100 jaar geleden leefde er in Italië een houtsnijder. Zijn naam was Geppetto. Hij was heel arm en hij woonde alleen. De buren van Geppetto waren aardig voor hem, maar toch voelde Geppetto zich vaak eenzaam. Geppetto wilde maar dat hij een zoon had. Op een dag kreeg hij een idee. Hij zou een houten pop maken. Een heel mooie pop die kon lopen, dansen en springen. Samen met de pop zou Gepetto dan door het land gaan reizen. En overal zouden de mensen heel veel geld betalen... om naar de lopende, dansende en springende pop te mogen kijken. Maar nog belangrijker was dat Gepetto dan niet meer zo alleen zou zijn. Het zou net zijn alsof hij dan echt een zoon had... Geppetto ging onmiddellijk aan het werk. Hij koos een mooi stuk hout uit en maakte zijn bijl scherp. Net voordat hij voor de eerste keer zijn bijl in het stuk hout wilde slaan, hoorde hij een heel klein stemmetje. Doe me alsjeblieft geen pijn, zei het stemmetje. Geppetto keek verbaasd om zich heen. Hij keek overal in de kamer, maar hij zag niets. Hij liep naar de voordeur, deed die open en keek naar buiten. Ook daar zag hij niets. Hij pakte dus zijn bijl weer op en ging weer aan het werk. Gibetto sloeg met de bijl de schors van het stuk hout. Daarna nam hij zijn schaaf om het hout glad te schaven. Opeens hoorde hij weer hetzelfde kleine stemmetje. Houd op, alsjeblieft houd op, je op me. Geppetto liet van verbazing zijn schaaf vallen. Hij ging in zijn schommelstoel zitten en staarde naar het stuk hout. Daarna krapte hij op zijn hoofd en wreef over zijn kin. Hij sloeg zijn benen over elkaar en trommelde met zijn vingers op tafel. Hij stak zijn pijp op en blies grote rookwolken uit. Ten slotte klopte hij zijn pijp uit in de asbak en pakte het stuk hout opnieuw vast. Het is wel vreemd, maar het is precies wat ik wil, mompelde hij. Ik wil een pop maken die van alles kan. En nog voordat ik zijn hoofd af heb, kan hij al praten. Als de pop klaar is, kan hij vast ook lopen, dansen, springen en zingen. Gepetto begon verder aan het hoofd van de pop te werken. Terwijl hij zo bezig was, bedacht hij een naam voor de pop. Ik zal hem Pinocchio noemen, dat is een leuke naam. Ineens gebeurde er iets vreemds. De neus van de pop begon te groeien. Hij groeide en groeide maar door. Geppetto pakte zijn zaag en haalde er een stuk af. Maar de neus groeide meteen weer aan. Geppetto gaf het op en begon aan de mond te werken. Nog voordat de mond klaar was, begon de pop te lachen. En even later stak de pop zijn tong uit. Ja. Geppetto begreep er niets meer van, maar hij werkte door. Hij maakte het lichaam van de pop en daarna de armen. Maar zodra de ene hand klaar was, trok de pop heel hard aan de snor van Geppetto. De arme Geppetto voelde zich heel ongelukkig. Hij wilde graag gezelschap hebben, maar het begon erop te lijken dat Pinocchio hem heel wat last zou gaan bezorgen. Jij kleine ondeugd, zei hij. Je bent nog niet eens af en nu doe je al lelijk tegen me. En ik word nog wel je vader. Je bent een heel stoute jongen. En Gebetto veegde een traan weg. Maar Pinocchio wist niet van ophouden. Zodra Geppetto de benen en voeten van Pinocchio had gemaakt, kreeg hij een trap tegen zijn kin. Daarna sprong Pinocchio op de grond en holde de voordeur uit de straat op. Houd hem tegen, houd hem tegen, schreeuwde Geppetto. De mensen op straat moesten hard lachen toen ze de houten pop zagen maar een politieagent ging midden op straat staan en toen Pinocchio probeerde tussen zijn benen door te glippen, pakte de politieagent hem bij zijn neus vast. Gepetto, die het allemaal had gezien, was heel erg boos. Als we thuis zijn, zal ik je laten voelen wat er met ondeugende jongens gebeurt, mopperde hij. Pinocchio begon toen opeens heel hard te huilen. De mensen op straat riepen tegen de politieagent... ...bescherm de arme pop, want Geppetto zal hem vast pijn doen. Toen pakte de politieagent de arme houtsnijder vast... ...en bracht hem naar het politiebureau. Pinocchio liet zich door een vrouw troosten en liep toen weg. Hij danste en sprong en sloeg zijn houten hielen tegen elkaar van plezier. Hij speelde uren op straat en in de velden rond de stad... ...en ging pas naar huis toen het al donker werd. Hij duwde de deur van het huis van Geppetto open en ging in de stoel van de houtsnijder naast de haard zitten. Buiten werd het donker en koud, maar Pinocchio had het reuze naar zijn zin. Het was de eerste dag van zijn leven en hij was eigen baas. Hij ging achterover in de stoel liggen en deed zijn ogen dicht. Maar toen hoorde hij een geluid... Het leek wel alsof er iemand met de tanden van een kam langs de rand van de tafel streek. Wie is daar? vroeg Pinocchio. Ik ben het, hoorde hij zeggen. Pinocchio draaide zich om en zag een groot beest dat langzaam over de muur kroop. Ik ben de sprekende krekel, zei het beest. Ik woon al meer dan honderd jaar in deze kamer. Dat kan mij niet schelen, zei Pinocchio. De kamer is nu van mij, dus laat me met rust en maak dat je wegkomt. Ik ga niet weg, voordat ik je gewaarschuwd heb, zei de krekel. Want van jongetjes die stout zijn tegen hun vader, komt niets terecht. En vroeg of laat krijgen ze daar spijt van. Maar daar wilde Pinocchio helemaal niet naar luisteren. Hou je mond, domme krekel, en maak dat je wegkomt. Maar de krekel zei, ik heb medelijden met je Pinocchio. Je hebt geen hersens, maar zaagsel in je hoofd. Het zal vast en zeker slecht met je aflopen. Pinocchio werd heel boos. Hij pakte de hamer van Geppetto van de werkbank en gooide die naar de krekel. Misschien had hij hem niet echt pijn willen doen, maar de hamer kwam precies op het hoofd van de krekel terecht. Die viel op de grond en bewoog niet meer. Zo, nu houd je tenminste je grote mond, zei Pinocchio. Hij ging weer in de stoel zitten en probeerde te slapen. Maar het zou een verschrikkelijke nacht voor de ondeugende pop worden. Hij had nog maar net zijn ogen dicht gedaan toen zijn maag begon te rammelen. O, oh, o, oh, ik heb honger, dacht hij. En hij keek om zich heen of hij ergens iets te eten zag liggen. Maar hij vond niets... Hij wilde het zoeken net opgeven toen hij tussen een stapel houtsplinters een ei zag liggen. Hij raapte het ei op, pakte een koekenpan, stak het fornuis aan, deed boter in de pan en sloeg het ei op de rand van de pan kapot. Maar er kwam een vogeltje uit het ei. Het vogeltje streek zijn veertjes glad en vloog het raam uit. Pinocchio liep naar buiten en keek in het vuilnisvat. Jammer genoeg vond hij ook daarin niets te eten. Hij belde aan bij de buurman om hem om eten te vragen. Maar die vond het helemaal niet leuk om midden in de nacht wakker gemaakt te worden. En hij gooide uit het raam een grote emmer water over Pinocchio heen. Pinocchio was keletsnat. Hij ging gauw weer naar binnen. Intussen was hij zo moe geworden dat hij in de stoel ging zitten... en zonder na te denken zijn voeten in de haard legde. Pinocchio viel in een diepe slaap. Hij merkte niet eens dat zijn voeten in brand stonden. De volgende ochtend kon hij niet opstaan omdat hij geen voeten meer had. Even later kwam Geppetto thuis. Hij was nog steeds heel boos dat hij die nacht op het politiebureau had moeten slapen. Maar toen hij Pinocchio zo zonder voeten over de grond zag kruipen, kreeg hij medelijden met hem. Hij gaf hem een peer die hij op weg naar huis had gekocht. Daarna zette hij de pop op de werkbank en maakte een paar nieuwe voeten. Later in de ochtend maakte Geppetto kleertjes voor Pinocchio. Een korte broek, een blouse en een muts. Pinocchio was zo blij dat hij weer kon lopen en dat hij kleren had... dat hij zijn armen om de hals van de houtsnijder sloeg en zei... Het spijt me vader, wilt u me alsjeblieft helpen? Ik wil zo graag een brave jongen worden. Pinocchio en Geppetto bleven een hele tijd zitten... met de armen om elkaar heen. De houtsnijder voelde zich heel gelukkig. Als je echt een goede jongen wilt worden, Pinocchio... moet je braaf naar school gaan en je huiswerk maken, zei hij. O, vader, zei Pinocchio, dat zal ik doen. Ik beloof het.